Even een paar vragen stellen over ja. alles wat je wat jullie net gezegd hebben voordat ik het verlies. Ja. Ja. Even over Londen. Wij hebben in, in, de, uh, in onze subsidieaanvraag hebben we gezegd het verschil tussen Nederland en Londen uh, is dat uh, er in Nederland tot voor uh, tot, zeg maar, tot in 2008 was er uh, simpele projectontwikkeling mogelijk. Hè? Kon je brainparks en fingerslocaties doen. Ja. En Londen is overvol en heeft heritage en heeft, uh, weinig, uh, heeft eigenlijk geen plekken waar je uh, op gebiedsschaal uh, een nieuwe uitleg kan doen. Dus als je in Londen wil ontwikkelen, dan moet je nou eenmaal met de bestaande stad omgaan. En uh, dus dat was onze uh, onderbouwing van het idee dat er daar, um, daar, daar moeten wel ontwikkelmodellen bestaan die, die op een of andere manier weten wat je... Hoe je, hoe je ontwikkeling en dan ook geld kan persen uit een ik, stuk bestaande ik, ik, ik, stad. Ik kan me dat niet bij voorstellen, Kijk, het klopt wel In de Frederikon krijgt men ook genoeg met gebouwd. Alleen, als je iets wilt doen in de Londense markt... Ja. ja, Londen is zo groot, als je daar ja. in de wij gaat bouwen, dan zit je niet meer in Londen, dan zit je nee, echt buiten Londen. In Nederland zijn er nog, nog te veel alternatieven. Als ik in Amsterdam aan de slag wil, omdat ik een kantoor wil luisteren in Amsterdam, mm -hmm. is het nog te makkelijk. Want op 10 minuutjes met de trein om gewoon niet in een wijk te bouwen. Ja. Ja. En dan zijn dingen als, uh, uh, nou, er zijn er heel veel gebieden die een beetje half van, ja, is dat nou wel bouwen in de stad? Ja. Of is het eigenlijk gewoon bouwen erbij? Hè? Pak een beetje zuidas. als. Uh, dus, uh, daar, zit, daar zit wel wat in. Nou, ik denk dat, dat als je kijkt naar de, de, de structuur en huurprijs in Londen, dat, dat het verschil tussen de zeg maar, city uh, uh, en de uh, nou ja, outskirts ja. is, is zo groot dat uh, ja, je voor een bepaald product ook gewoon echt in de city moet bouwen. Ja. Dus dan krijg je inderdaad allemaal inpassingsdingen, hè, de gherkin en, en allemaal dat soort uh, uh, ontwikkelingen. Uh, ik bestrijd een beetje dat, dat het helemaal niet meer mogelijk is. Want ik denk juist dat het hele Olympisch project en ook als je kijkt naar, naar, hè, naar, naar London City Airport en die hele strook, mm -hmm. dat daar natuurlijk nog best een hele hoop uh, een nieuw ingevuld uh, uh, wordt. En, en men kijkt nu nog mm -hmm. verder langs mm -hmm. de Theems uh, ja. uh, afwaarts. Mm -hmm. Dus daar, daar is nog echt wel, wel best wel wat ambitie om uh, ook dingen zeg maar, uh, in de wei uh, te doen. Maar we nou, we het is wel transformatie. Is wel ja, oké, ja, ja, ja. dan heb je niet de ja. Greenfield, want dan heb je het over grote grootste Brown Roadfield ja. Ja. Ja. ontwikkeling. We, we hebben het masterplan maar voor Park Riverside, een ja, ja. grote Thames uh, Gateway regeneratieproject. Ja, dat is razend, razend ingewikkeld, ja. want daar ja. Ja. Ja. heb je een grote uh, maar dan krijg je industrie, opgehaven. Ja, ja. En uh, ja. aansluiten op de bestaande netwerkenopgave en gebrek aan, uh, aan openbaar vervoer. Dus, dus qua, qua, qua schaal dus wordt... lijkt het een beetje op Greenfield, want het is groot. Ja. Maar qua complexiteit lijkt het meer op oké. En om het anders te zeggen, wat, wat is anders de reden dat er in Londen partijen zijn zoals die, die Covent Garden ontwikkelen? Ja. Wie doet dat? Volgens mij is het Capco. Hm. Capital Company. Nee. Nou ja, als waar... je een beetje googelt, dan uh, nee. ik, ik stuur je de link wel, uh, wel even door. En waarom bestaat dat in Nederland niet? Waarom, waarom heeft er zich geen partij aange aangeboden bij de gemeente Leiden om uh, te helpen met het ontwikkelen van het uh, stationsgebied Leiden? Ja. Nou, ja. Geweldige plek kom. om aan de slag te gaan. En Meren is bij wijze van spreken met de haar, kom alsjeblieft helpen. Nou, die wilden, wisten zich oh, absoluut geen raad. Die kwam met een hardbollig uh, model voor, uh, voor woningdifferentiatie. En zodra dat niet paste haken ze af. Dus... Nee. Nou, in, in Londen is er al, al ik zou zeggen, een eeuwenlang een traditie. Uh, en, dat, en dat komt eigenlijk uit... Uh, er zijn in Londen een aantal van die, van die mooie wijken met hele dure woningen die eigenlijk uh, nog steeds, uh, uh, je, hebt, je hebt de freehold en, en de leasehold, mm -hmm. en de freehold is gewoon nog in, in uh, meestal is dat een, ergens in de basis van een adellijke familie of zo die hebben dan een bedrijf opgericht en daar zitten dan al die freeholds uh, uh, in. Maar die, die free, dat freehold, leasehold lijkt veel meer op wat wij een erfpachtachtig iets hebben, je mag in die leasehold een hele hoop doen. In, maar, uh, in die maar, UK. Maar, maar. En daar, daar zie je dat dat lange termijn gewoon ja. in private handen houden van zo'n hele wijk. Hmm. Ja, dat is ook een beetje traditie. Ja.